Ja, ik heb bosjes op mijn bordjes, rijtjes op mijn rijtjes, carbonades en salades op mijn bil. Ja, bosjes op mijn bordjes, rietjes op mijn knie.